Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. In Amerika moeten de ouders van een schoolschutter de cel in. Hun zoon van 15 schoot in 2021 vier klasgenoten dood. Hij kreeg daar levenslang voor. En ook zijn ouders moeten nu dus de gevangenis in. Volgens de rechtbank waren de ouders te weinig betrokken bij de opvoeding... en gaven ze hun zoon ook een vuurwapencadeau. De moeder van een van de slachtoffers deelde in de rechtbank haar emotionele verhaal. Als je about the je took that. Ik was nog steeds voor mijn dochter in een parking lot. Als je de redenen reasoning waarom why je dit doen... was ik was of ik I genoeg doing enough om haar te vinden. De ouders van de schutter moeten minstens 10 jaar de cel in. Amerikaanse media zeggen dat het uniek is dat ouders de gevangenissen moeten voor een schietpartij van hun kind. De Kamervoorzitter gaat aangifte doen tegen de pro-Palestina-demonstranten die het vragenuurtje in de Kamer verstoorden. Vanaf de publieke tribune was vanmiddag dit te horen: Nederland, vlieg ons hier. Is is een maand geleden deed de Kamervoorzitter ook al aangifte... toen actievoerders met Palestijnse vlaggen het vragenuurtje verstoorden. Ze mochten toen een maand niet meer de Tweede Kamer in. Een aantal zeeforellen heeft een navigatiecursus gekregen... om ervoor te zorgen dat ze hun paaigebied beter kunnen vinden... als de plek waar ze zich voortplanten... Onderzoekers zijn twee dagen aan het varen geweest met de vissen. Die zaten in een met water gevulde bewaarplek in de boot. Zo hebben ze de route die ze moeten afleggen al een keer geroken, zegt deze onderzoeker. Die, die vissen die, die doen dat op geur. Dus eigenlijk op het moment dat die vissen migreren stroomafwaarts, dan ruiken ze in het water, ruiken ze nou ja, waar ze vandaan komen en dat onthouden ze. En op het moment dat ze terug gaan zwemmen, op het moment dat ze willen paaien, kunnen ze dan op de, met dezelfde geur dus de, de, de beek weer terugvinden. Ze zijn gisteren uitgezet in de Waddenzee. Ze hebben ook een zender op hun rug meegekregen. En op die manier hopen onderzoekers erachter achter te komen of de vissen problemen onderweg tegenkomen. Als een sluis bijvoorbeeld voor gedoe zorgt, dan kunnen ze die aanpassen zodat de Wissen beter hun paaigebied kunnen vinden. Het weer vanavond bewolkt, er kan een buitje van. Het wordt een graadje of acht. Morgen droog met veel zon, dan maximaal 14 graden. Zin in Zandvoort? Is zin in ZFM? Met nu tussen app en vloed. bij ZFM Zandvoort. Via het internet te beluisteren via... ZFM-live.nl In de ether 106.9 fm. En op de kabel 104.5 fm. U luistert naar tussen uh, ebbenvloedluisteraars. Welkom. Uh, twee uur lang easy listening muziek. En ik ben vanavond niet alleen... want uh, ik word vergezeld door een uh, extra disc jockey Oh ja? ja. Oh, nou ja, bij deze. Ja, duif Junior, zeg maar. Uh, mijn zoon Sander, uh, die natuurlijk ook uh, erg veel van muziek houdt en uh, ook drumt, net als zijn vader. Ja, en, klopt. Uh, uh, ja, en ook een beetje dezelfde smaak van muziek. Hè? Nou ja, hier en daar, dan wijk jij wel wat af. Zeg maar. uh, opgevoed met, maar plus. Ja, ja, zeker. Nou, deze vind je vast wel mooi, San. Ladies and gentlemen... Please welcome the cause. Applaus voor die dames. En een paar mannen ook uh, in het orkest, mee ik hoor. De, de chorus waren dat met Only When I Sleep. Uh, jij bent wakker, Sander, toch? Ik ben wakker. Jij bent helemaal wakker. Ja, je, zeker. Daar hebben we hulpmiddelen bij, hè? Ja, ja. <laughs> heb, jij, heb jij iets met, uh, met de chorus? Of zeg je... No, no, no, no, no. Uh, nou, verschillende nummers uh, ja, klinken lekker in het gehoor. Dus, uh, ja. ja. Hé, hey, uh, uh, uh, uh, uh, 1959, dat zeg je wel helemaal niks. Want toen was jij er nog niet. Nee, niet echt. Uh, niet echt niet nee uh, uh, ja toen was Cliff Richard heel populair ja die zeg maar ook al ja. wat ja uh, en 50 jaar later in 2009 waren ze dus, uh, hadden ze een viering van hun 50-jarig bestaan Cliff in the Shadows hebben ze een, uh, een live CD ze opgenomen is live gespeeld uh, met allemaal bekende oude bekenden van Cliff Richard waaronder The Next Time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 No one else will mend the heart you've broken into This En de, en de shadows, ja, toen uh, Sander, toen was uh, geluk heel gewoon. Hè? Ja, toen was waarschijnlijk geluk heel gewoon. Ja, ja, okay, jullie... ja ik weet wel zeker. Oké, okay. de, de, de, de jaren 50, de, de, de periode waar ik uh, in opgroeide, zeg maar mijn jeugd. Ja, geen narigheid, geen vechten, geen ja, het was wel eens een stoeipartij tussen kinderen op straat. Natuurlijk, Het was wel eens ruzie, maar dat ging niet met groot geweld gepaard. Dat was uh, een klap in je gezicht of zo. Ja. Nee, maar, maar er was, er was, je kon gewoon lekker uh, spelen buiten. Er waren bijna geen auto's in de straat. Ik kan me nog herinneren zelfs dat ik uh, toen ik een jaar of vier, vijf was... ...ik met een, een driewieler fietsje in de straat fietste. dat er maar één auto in de hele straat stond. En als je nou die straat bekijkt, dan kan je dus wat niet meer door. Want aan een, een weerszijde staat het helemaal stijf vol van de auto's. En als je de straat uh, inrijdt en er komt toevallig een tegenligger aan... ...dan moet je achteruit om die er uh, voor te verleden. Of hij jou natuurlijk. dus Dat is ook de mogelijkheid. Ja, die periode praat ik over Cliff Richards en de Shadows. Heb jij iets met Cliff of heb je meer met Elvis als je dan moest kiezen? Uh, dan eerder Cliff. Cliff. Ja, ik cool. elf is goed hoor, maar uh, dan eerder met Cliff. Ja, dan heb je vast een verklaring voor, toch? Uh, uh, <laughs> uh, nee, niet echt. Niet echt? Nee. Of echt niet? <laughs> of echt niet? Ja. Hé, hey, luister, uh, ik heb al uh, verzoekjes binnengekregen. Oké. Okay. En nou is het, uh, vind ik het zo mooi, Petra Dillema, die vraagt om een nummer van de Carpenters. En dat gaat dan om het, het laatste nummer wat Karen Carpenter heeft opgenomen. Uh, dat heet 'Nou' En uh, dat heeft ze gedaan, uh, acht, acht maanden later overleed ze. Uh, nee, acht maanden later kwam die plaatjes uit. En in die tussenliggende periode overleed ze uh, aan anorexia. Dus een, een, een ja. eetstoornis dat is eigenlijk. Dat klopt, ja. Dat ja, uh, ja, ik mis ze nog altijd, want ik vind uh, die dames zo'n fenomenale stem hebben. Uh, Peter en we gaan daarvan uh, genieten. Dank je wel voor het verzoekje. No een carpenter en dan uh, niet te weten als je dit dan opneemt en zingt dat je, dan, uh, dat, dat je er dan uh, uh, een aantal maanden niet meer zal zijn. Was dat maar zo kort? Zat... Ja, ja dit, nou, de plaat is acht maanden later uitgekomen en in die tussentijd ze overleden, heb ik me laten vertellen. Dus. Okay. Ja, helaas. Ja, want het is is... Al, was wel een goede stem. Uh. Zeker. En, uh, we hebben hier in Nederland ook eens een uh, in de Soundmix show van Henry Huisman een dame gehad. Die kon het aardig imiteren, moet ik zeggen. Die had bijna dezelfde stem als, als Karen Carpenter. Maar op de een of andere manier heb ik daar nooit meer iets over gehoord. Ik weet ook niet wat er met die dame is gebeurd. Of ze. Uh, Na aanleiding van die Soundmix show is ze afgehaakt ...dat ze er helemaal zat van was. Van, uh, ze heeft geloof ik, ondanks het feit dat ze heel erg goed was, heeft ze niet gewonnen. Hm. Maar uh, het, het, ja, het staat me nog heel. Uh, Fris in het geheugen. Nou, misschien, dat wil uh, wat zeggen voor zijn oude man. Hè? Misschien uh, weten luisteraars uh, of zij nog zingt. Ja. Dat, is goeie. Ja. dat is een goeie. Dan moet u me even, even via Messenger me van in kennis stellen. luisteraars, Of u dat weet. Heb ik intussen, uh, luisteraars, een, uh, een verzoek van mijn zoon. Want zo, jij zat in de band, Sander. Ja. En daar heb jij gezongen nummers van. De uh, Eagles. Kijk. En dat gaf een vredig gevoel, toch? Ja, vooral op het moment waarop het begon. Ja, ja. Um, vooral het nummer 'Peaceful Easy Feeling'. Ja, en daar drumde jij en daar zong jij tegelijk. En ja. En dat klonk dan zo, luisteraars, bijna zo.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 fly die dames die bij jullie in de band zaten, die zongen, die, die koortjes allemaal zeggen. Ja, niet alleen de dames hoor, ook uh, de gitarist. Oh. En uh, soms de bassist deed ook mee. Dus ja hadden uh, ja, soms wel vier extra stemmen. Oké. Maar zullen behalve de Eagle nummers ook nog andere repertoire? Uh, ja, zeker. Dat, dat ging eigenlijk dan ook wat meer richting de pop en de poprock. Uh, ja, eigenlijk wat van he? alles. Maar ook, maar ook Elvis. Oh, toch wel, ja. Oké, okay, dan ga ik straks ook voor jou speciaal een, een, een nummer van Elvis opzoeken. Oké. Okay. Ik heb een, een verzoekje van Annemieke Vos. Annemieke, jij vraagt om Herman van Veen. Nou, die is een beetje aan, uh, weer aan een tour bezig... Uh, door alle... of langs alle theaters in Nederland. En dat betekent dat hij nog altijd zeer populair is... want die concerten zijn allemaal uitverkocht. Dus uh, ja, hoe dik was, heeft hij al opgetreden. En hoe dik was, heeft hij gezongen voor jou, Annemieke? Kom op, Herman. Ja, Herman zit in de startblokken. Hij zit nou in het theater. Dan moet hij speciaal voor jou... Annemiek, uh... oh, moet hij zich even vrijmaken. Hier komt hij. Hoe dikwijl stond ik op het punt van breken. En brak ik zonder hetzelfde weten beloftes die ik ongemerkt gemaakt heb door heel vriendelijk onduidelijk te zijn hoe dikwijls stond ik op het punt van weggaan maar bleef ik om niemand voor het hoofd te stoten en had ik mezelf stilzwijgend opgesloten achter een plaatselijk angstvallig rookgordijn Wijs me waar de toetsen zitten, dan speel ik iets voor jou. Zonder er bijna te denken, omdat ik van jou. Wijs me waar de toetsen zitten en schuif de hele boel opzij, dan kan ik eindelijk zeggen. ...wat ik voor je voel. Hoe dikwijls stond ik op het punt de waarheid... ...of wat daarvoor doorgaat te vertellen. Maar hield ik mee omdat ik bang was... ...voor de gevolgen van en wat men zeggen zou kweld stond ik op het punt te leren, te leren leven met een gebrek aan zelfvertrouwen. Waardoor ik met iedereen rekening bleef houden, tot ik zelf niet goed meer wist wat ik nou wou. Wijs me waar de toetsen zitten, dan speel ik iets voor jou. Zonder er bijna te denken, waarom ik van je hou. Wijs me waar de toetsen zitten, en schuif de hele boel opzij. Dan kan ik eindelijk zeggen, wat ik voel. Herman van Veen, uh, ja, niet alleen een, een, een begenadigd zanger, maar ook uh, acteur natuurlijk en uh, cabaretier niet te vergeten. Hij kon ook uh, ja, verschrikkelijke grappen uithalen op het podium, kan hij nog trouwens. Hij is wat minder lenig, heeft hij zelf toegegeven. Maar ondanks dat alles uh, uh, ja, schittert hij nog in al die theaters. En hij speelt ook heel verdienstelijk viool. Heb ben je dat eens geweest, Sander? Nooit. Uh, bij Herman van Veen nog nooit, nee. Nee, ik ook niet hoor. Nee, alleen op ik, tv gezien. Ik heb, ik heb hem wel ontmoet, persoonlijk, met Ruud Jansen. Ah, oké. Okay. Ja, speelden we ergens op een feest en uh, daar kwam hij ook als gast. En uh, toen was het uh, liedje van Hilversum 3 bestond nog niet. Ja. Was... Dat was een hit en dat speelde Ruud Jansen toen ook. En toen kwam hij naar ons toe en zei hij... Bravo, bravo. <laughs> ja, kan ik me nog heel goed herinneren. Oké. Okay. Dat was een hele aardige man. Uh, totaal geen uh, scrupurus uh, of uh, capzones. Echt een... Uh, een toppertje, om het zo maar eens te zeggen. Ja, precies. Uh, nou, uh, we gaan Elvis draaien. Dat oh. doe ik speciaal voor jou, Sander. Oh, dankjewel. Dat doe ik speciaal voor jou, my boy. Helemaal goed. You're sleeping, son, I know. But really, this can't wait. I wanted to explain. Before it gets too late. For your mother and me, love has finally died This is no happy home, but God knows how I try Because you're all I have, my boy You are my life, my pride, my joy And if I stay, I stay because I know it's hard to understand, why did we ever start? We're more like strangers now, each acting out of part. I have laughed, I have cried, I've lost every game, taking all I can take. But I'll stay here just the same because you're all I have, my boy. You are my life, my pride, my joy. And if I stay, You haven't heard a word, perhaps it's just as well Why spoil your little dreams, why put you through the hell? Life is no fairy tale, as one day you will know But now you're just a child, I'll stay here and watch you grow I stay, I stay because of you, my boy. ja nou, dat is niet helemaal autobiografisch dit, want uh, hij is natuurlijk niet de enige jongen die ik heb. ik heb er nog een paar meer gemaakt, was toch bezig. Dus ja, <laughs> nee, maar dit is wel, luisteraars, de oudste zoon, uh, Sander. ja en uh, ja, uh, wij hebben best wel uh, wat meegemaakt in ons leven, toch? Uh, ups en, ja. ups en downs. Ups uh, downs. Zowel ups als downs. Ach, ja. ja, dat maakt iedereen mee eigenlijk. Hè? Dat denk ik wel, zo is het leven toch? Ja, iedereen ondergaat dat, maar het gaat uh, gelukkig met ons allebei uh, goed. En Sander lozeert een paar dagen bij me en dat vind ik ook altijd heel gezellig. Uh, we doen allemaal leuke dingen. Hij speelt op zijn keyboards bij mij in de, in de kamer. En, uh, <laughs> ja. Ben, ja, Omdat ik nog een beetje journalist ben luisteraars, dat wist u niet misschien. Maar ik ben nog steeds journalist, uh, ZZP'er heet dat... Zelfstandigen zonder personeel. Ik maak foto's en ik film. En ik plaats de artikelen op maar liefst elf gemeenten. Van Alkmaar tot Hardemermeer. En, en alles wat er zo'n beetje in Noord-Holland tussen Alkmaar en uh, Hardemermeer ligt. Zoals uh, Heemskerk, Kastiek, Beverwijk. Uh, Hello, uh, Limmen. Uh, nou ja. You name it, luisteraars. You name it. Ik ga, Sander. Yeah. wil ik je wel verklappen. Ik ga het, het woningprobleem ga ik oplossen. Wauw, ja, dan ben je de eerste die dat kan. Let op Ja, nou ja, dat lost het woningprobleem op Our House. Ja, ik, ik hoor nou meteen een hoop jonge zeggen, ja, Our House. Ik woon nog bij mijn moeder en ik ben al 34. Of bij mijn vader, of bij mijn vader en moeder. Want een hoop jonge lui, ja, die moeten gedwongen bij hun ouders blijven wonen. Omdat gewoon de woningen en kamers niet meer te betalen zijn, Zonder Wat vind jij daarvan? Wat vind ik ervan? Nou ja, ja ik ben zelf ook uh, nog niet woningzoekende, maar uh, als ik zelf iets zou willen kopen, dan uh, heb ik het ook... Uh... Ja, want jij hebt best wel een dure huurwoning, hè? Ja, ja, ja. ja. Vertel de luisteraars nog even waar je woont, of is dat privé? Uh, nee, niet per se, nee. Ik, uh, ik woon op het eiland Tolen, in de plaatsje Tolen. Zeeland. Uh, Zeeland is dat. Mm -hmm. um, ja, als ik zelf uh, iets zou willen kopen... dan uh, moet ik aan de rand van Nederland iets gaan zoeken. Of uh, iemand als partner hebben. Ja. Want anders dan lukt dat niet. Ja, want uh, ja, partners die moeten uh, vandaag de dag ook gedwongen meewerken. Dat geldt voor een heel hoop mensen om de hypotheek te kunnen betalen. En wat dacht je van de kinderopvang? Ja, precies. Ja, ik heb nog een dochter thuis, maar die is 18, hè? Uh, die is 18. Kijk, dus die werkt ook, dus die kan al... Het deelt ook in haar levensonderhoud voorzien. Is, ja, Even voor de, voor de luisteraars. Die dochter van mijn zoon. Laat dat nou toevallig mijn kleindochter zijn. Oh, ja. gelukkig. Dat is genetisch maar. zo bepaald. Ja. Ja. <laughs> Jij hebt gekozen voor, voor, dus voor de Shadows. Ja. Nou, dat verbaast me, jongen. Want ik denk, nou, een uh, jongen van jouw generatie en dan de Shadows. Vertel. Nou ja, die, die zag ik ineens in een uh, lijst hier uh, staan van een top 100. Dus, ja. Uh, ik okay. heb een mooie. Oké. Team from the Deer Hunter. Ah. nummer en een grote hit wereldwijd. Uh, Team from the Deer Hunter. De beroemde film The Deer Hunter. Oorlogsfilm helaas. Ja. Daar moet ik er wel bij zeggen. We hebben genoeg oorlog, dus dat hoeven we niet te hebben. Maar de muziek is uh, fantastisch. De heren Shadows, die ook vocale uh, dingen doen. Daar gaan we straks ook nog wel wat van draaien. Zonder. Ja. Geen is toch nog uh, bij onze vriendin Petra Dillema een beetje verwennen, want die kwam met een nummer van de Carpenters. En ik doe nog wel eens een spelletje solitaire op de computer. En dat uh, zingt Karen Carpenter, ook zo prachtig. Als het goed is. Ja, het is goed. <laughs> het mag. Het mag. There was a man. Through his indifference A heart that caved That went unshared Until Ja, magistrale stem blijft ze houden. Karen Carpenter. We zullen er nog veel van draaien de komende uh, uh, uitzendingen van Tussen App en Vloed. Dat kan ik u beloven, mijn zoon. Oh, <laughs> ja. dat is goed. Ja. Ik ben er fan van. Nou, ik ben blij dat uh, ook Peter Dilleman uh, maar dat is, want die, die, uh, die vroeg ook al een plaatje aan. Wat prachtig, solitaire schrijft ze uh, in uh, Messenger. Nou, Peter, ik ben blij dat je er uh, net zo blij mee bent als, uh, als wij... Dan ga ik uh, een plaatje krijgen met de Rolling Stones. Zonder. Heb je daar iets mee met de Rolling Stones? Rolling Stones? Ja. Uh, ja nou. Rolling Stone, got us no moss. Uh, oh, is, oh, is dat zo? Ja, oh. Uh, oh. een rollende steen die verhaart geen mos. Nee. nee. Maar wel Lady Jane. Oh, dat nummer? Ja.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 Play is run, my love. Your time has come, my love. I pledge my trope to Lady Jane. Ja, Mick Jagger, die uh, een gerenumeerde, uh, gerenumeerde leeftijd heeft bereikt. Is uh, hij in de tachtig, geloof ik wel. Hè? En die loopt, nog, uh, die loopt nog over dat podium te stormen, alsof het een jonge vent is. Dat is niet te geloven. Ja. Ze treden nog wereldwijd op de Rolling Stones. Ze uh, gaan nog op tour enzovoort. En ja, uh, uh, uh, niet weg te denken uit, uit, uit mijn jeugdjaren. Oké, uh, okay, ja. ja maar... but... Ja, een belangrijke uh, rol speelt met uh, het uh, spelen uh, bij de Ruydzensband. Dus. Ja, een, een beetje de strijd tussen de Beatles en de Rolling Stones, vaak. Ja, dat, dat je. Oké. Okay. Ja, voor uh, die Duitse leute nog eenmaal. ja, die Duitse leute in, in Zandvoort, sinds veel Duitse leute. in Duits is muziek. Een Mijn Duits is niet zeer goed, maar. Peter Maffay, die is zeer goed en die singt über du. Du, du, oh, du, du, ja. du. Du bist alles, was ik heb op de wereld. Du bist das Mädchen, dat zu mir gehört. Ik träume nur noch van dich, ja om een ware beurs van niet, hè? <laughs> nou kom maar Peter steek van wal jongen Stich van wal in deine augen steeds zoveel was wat me Du singst nur so wie ich Du bist das Mädchen das zu mir gehört Ich lebe nur noch für dich Du bist alles was ich habe auf der Welt Du bist alles, was ik wil. Du, du allein, kanst mich verstehen. Du, du darfst nie meer von mir gehen. Seit wir uns kennen? Ist mein Leben bunt en schön und es ist schön nur durch dich, was ook geschehen mag, ich bleibe bei dir. Ich lass dich niemals im Stich.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 Ik ook doe. Ik heb een ziel, en dieses ziel bist du. Bist du, bist du. Ik kan niet zeggen, was du. Niet verliert Ohne dich leven, das kann ich nicht meer. Niets kan mich trennen van dir. Du bist alles, was ich habe op de wereld. Du bist alles. Ich oh, will du allein kannst mich verstehen. Du darfst nie mehr von mir gehen. Du warst niet doch mal ooit nog in de stick te laten. Alleen kan smik versteen. We gaan eruit met uh, Mr. Engelbert Humperdinck. Please release me, ladies. Let me go. De, de dames en de heren ons nou wel even met rust moeten laten, luisteraars. Het nieuws komt eraan, dus uh, release us. En uh, laten wij eventjes van een kopje koffie genieten. Kan u dat ook doen, eventueel, of een wijntje met een blokje kaas. Maakt allemaal niks uit. Biertje mag ook. We komen zo nog een uur bij u terug met heerlijke, easy listening muziek. Tot, Tot zo. 11 uur. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.